spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, beschuldigt de regering van president Assad... van medeplichtigheid aan een massamoord in Aleppo. Volgens hem zet de regering van Assad aan tot de moord op burgers... en voert die ook uit. De minister zei verder dat een konvooi met gewonden... waarschijnlijk is beschoten door het Syrische leger of bondgenoten. Volgens de perschef van de Amerikaanse regering konden de Russische hackers die de e-mails van de democraten hackten alleen hun gang gaan met toestemming van de allerhoogste functionarissen. Daarmee doelt hij op president Poetin. Volgens het Witte Huis heeft Donald Trump direct geprofiteerd van de hacks en wist hij ervan. Trump ontkent dat en ook de woordvoerder van Poetin heeft de beschuldigingen afgedaan als belachelijke onzin. Tegenstanders van het Oekraïne-verdrag vinden de aanpassingen die premier Rutte bij de EU heeft bedongen onvoldoende. Jan Roos, die met geen pijl campagne voerde tegen het verdrag, vindt dat Rutte geen gehoor heeft gegeven aan de wens van de stemmers. Thierry Baudet vindt de bijlage een onzinnig idee. In de aanvulling is onder meer vastgelegd dat de Oekraïne door het verdrag niet zal toetreden tot de Europese Unie. Facebook gaat maatregelen nemen tegen de verspreiding van nepnieuws. Het platform gaat met zogenoemde feitencheckers werken... om serieuze nieuwsberichten van leugens te scheiden. Ook wordt het gemakkelijker om nepnieuws te rapporteren. SC Kambuur heeft Ajax in de achtste finales van de bekerwedstrijden uitgeschakeld. De club won thuis in Leeuwarden met 2-1. Sparta won met 3-0 van Heracles en is ook door naar de kwartfinales. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, vooral in het noorden. De minima komen uit rond de 2 graden. Aan de grond kan het licht vriezen. Morgen lost de mist langzaam op. Er kan wel lage bewolking blijven hangen. In de middag is er af en toe zon, maar op andere plaatsen blijft het grijs. Het wordt morgen ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1207 hier op CVM Zandvoort. Het muziekprogramma op je eigen lokale radio. Dat is Peaceful Radio. Natuurlijk in de kerstweer, dat kan niet anders. We beginnen dan ook met een... Uh, ja, het is een EP'tje van Jim Ottaway, een Australiër... die ons uh, altijd uh, heel trouw uh, van muziek bedient... Eens even kijken, uh, Another Christmas Eve, zo heet uh, dit werkje van hem. Daarna komt een gloednieuws in een van Peter Kater, Nons, zo heet dit werkje van het label New Earth Records. Ook een heel uh, vrij, tenminste vroeg was dat een groot label. En tegenwoordig is het allemaal wat minder met de labels. Maar ja, met de oplevende economie zou het zomaar weer kunnen dat het allemaal weer gaat draaien. En daarna nog natuurlijk ook uh, de nodige kerstwerken uit voorgaande jaren. Je kan het allemaal teruglezen via peacefulradio.info. En uh, ja, ook op Facebook, ook op Twitter, wat jij wil. Veel luisterplezier.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 And this is Crispin Barrymore. And we're sending good vibrations for a happy holiday season. Yeah.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 The smell of pine is everywhere All the love that we can share On Christmas Day in the morning Christmas Day in the morning